8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Politiek dupt over nieuwe bezuinigingen. Zaak Vaatstra vandaag voor de rechter. En vissers mogen bijvangst niet meer teruggooien. De VVD heeft er geen moeite mee als dit jaar de Europese begrotingsnorm van 3% niet wordt gehaald. Dat zegt fractievoorzitter Zeilstra in de Volkskrant. Voor volgend jaar wil die wel extra bezuinigen. PvdA-leider Samson benadrukte gisteren dat een land in buitengewone omstandigheden van de norm kan afwijken. Volgens hem moet er ook worden gekeken naar wat verstandig is voor de werkgelegenheid en de economische groei. De discussie over bezuinigingen lijkt zich nu toe te spitsen op 2014. Minister Dijsselbloem praat vandaag over de begroting met de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Hij zei gisteren te verwachten dat de begroting moet worden aangepast. Morgen komt het Centraal Planbureau met nieuwe economische ramingen.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 Jasper S. uit Oud-Woude werd half november gearresteerd. Een paar weken daarvoor had hij vrijwillig DNA afgestaan... tijdens het grootschalige verwantschapsonderzoek. Hij bekende al snel dat hij Marianne Vaatstra heeft vermoord. Hij is inmiddels psychisch onderzocht. Volgens een advocaat hoopt Jasper S. dat de rechtszaak zo snel mogelijk verder gaat. In Bergen-op-Zoom heeft brandgewoed in de oudste herberg van Nederland... Hotel De Draak. Niemand raakte gewond. Dertig gasten zijn ondergebracht in een dependance.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 In het noorden van Mali zijn zeven Tuaregs om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag die zou het werk zijn van islamistische strijders. De aanslag was in de noordelijke stad Kidal. Begin deze maand werd die stad terugveroverd op de moslim-extremisten. De Tuaregs hadden vorig jaar nog een verbond met de strijders. maar hebben dat verbroken en nu helpen ze het Malinese en Franse leger om de strijders te verjagen. In Calcutta, in India, zijn zeker 13 mensen omgekomen bij een brand in een illegaal warenhuis. Volgens de autoriteiten zaten in het gebouw verschillende winkeltjes die plastic spullen verkochten. De brand in Calcutta is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting. Veel van de slachtoffers kwamen om door giftige dampen die door het vuur vrijkwamen. Acht mensen liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Amerikaanse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken, Kerry en Lavrov, gaan zich inspannen om een dialoog op gang te brengen in Syrië. Dat hebben ze afgesproken in Berlijn. Het gesprek werd van beide kanten constructief genoemd. Rusland is van oudsher een bondgenoot van de Syrische regering, terwijl Amerika juist de democratische bewegingen steunt.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 Deskundigen zeggen dat deze maatregelen de grootste overtreders niet zullen stoppen. Ze kunnen hun IP-adres vermommen of gebruik maken van openbare wifi-hotspots die niet in de gaten worden gehouden. Dan nog het weer. Droog en op de meeste plaatsen bewolkt... maar in het noorden soms wat opklaringen. Weinig wind en het wordt vanmiddag 3 tot 5 graden. De komende dagen blijft het droog met meer zon. Temperaturen rond 5 of 6 graden. En s'nachts blijft het koud met minima rond het vriespunt... en plaatselijk kans op gladheid. Aan Verkeersinformatie. Het is wat minder druk dan gebruikelijk. Op woensdag er staat 50 kilometer file in totaal. De files die opvallen staan op de A12 Arnhem richting Utrecht... tussen Venendaal en Driebergen 7 kilometer. Daar is een vrachtwagen gestrand. De rechte rijstrook is dicht. Op de A50 Eindhoven richting Os is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Volkel en Nistelrode staat 3 kilometer.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 En Marcel Ooster. Goedemorgen. Bij Imtech zijn de problemen groter dan tot nu toe werd aangenomen. Topman van der Brugge vertelde begin deze maand al over fraude en een mislukt project in Polen. En dat betekent dat wij ons genoodzaakt voelen om op, op dit moment de 100 miljoen zoals wij die kennen, om die af te boeken. Nou, daar komt nog eens zo'n 50 miljoen euro bij. Leuk voor de nieuwe topman. Hem spreken we zo. En verslagbever Matthijs van der Wiel, die is op het Sint-Pietersplein in Rome bij de laatste audiëntie van de paus. En in Den Haag gaat het over bezuinigen en meer bezuinigen? <middels> Wie weet, het wordt in ieder geval spannend in Den Haag. Morgen komen nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau. En die zullen niet goed zijn, is de algemene verwachting. Moet er extra bezuinigd worden of niet, is dan de vraag. Minister Dijsselbloem van Financiën... begint vandaag in ieder geval alvast met een charme-offensief. Hij zoekt steun bij de oppositie. En dat heeft het kabinet nodig. Maar Bril in de Tweede Kamer. Waar ben jij nu? Ik sta voor de uh, fractiekamer van, uh, van 50PLUS. Uh, dat is uh, de eerste fractie uh, waar uh, Jeroen Dijsselbloem... de minister van Financiën... Uh, zo dadelijk uh, na verwachting rond nuurtje of half negen uh, aankomt. Uh, om te gaan praten uh, met Henk Krol, de fractievoorzitter. En uh, toen ik 10 minuten geleden aankwam. Toen was er al volop activiteit. De kamer van de fractievoorzitter werd keurig uh, uh, bediend van een stofzuiger. Er werd, de laatste stofplukjes werden weggezogen. Uh, er wordt koffie gezet. Dus wat dat betreft uh, is iedereen hier wel klaar voor. En luister wie er zojuist aankwam. Dag meneer Krol. U mag als allereerste zo de heer Dijsselbloem ontvangen. Met een eer, hè? Ja. Wat verwacht u ervan? Uh, ik ga luisteren. Daar ben ik altijd heel goed in. Maar heeft u ook een wensenlijstje? Nee, ik ga even eens luisteren. En uh, wie weet brengt hij mij op ideeën. Oké, okay, dank u wel. Alsjeblieft. Ja, en toen verdween de heer Krol in zijn kamer om zich voor te bereiden op het gesprek met Jeroen Dijsselbloem. Ja, Marcel, de vraag is natuurlijk eh, want Lara zei het al, die cijfers van het Centraal Planbureau die zullen niet goed zijn en dus zal er extra bezuinigd moeten worden. Maar gebeurt dat dit jaar overal? Of, of misschien pas volgend jaar? Nou ja, iedereen gaat ervan uit dat het eigenlijk pas volgend jaar echt gaat gelden. Dat blijkt ook wel uit uitspraken van de heer Zelstra, fractievoorzitter van de VVD. Die zegt ja, 2013 eigenlijk kunnen we daar niet zo heel erg veel meer aan doen. En we krijgen ook Europese ruimte, want de Europese commissaris heeft al gezegd van ja, of in ieder geval door laten schemeren dat 2013, dat we dan niet onder die beruchte 3% grens hoeven te gaan zitten. Dat komt omdat we dit jaar erg moeilijk hebben. De overheid heeft een bank gekocht, dus daar is men wel erg koelant mee, zo lijkt het. En dat is ook wat de VVD zegt vandaag in de Volkskrant. We hoorden het net ook al in het, bulletin, het radiobulletin en ja, dat betekent dat als de de VVD dat vindt, die toch altijd heel erg streng zijn als het gaat om die uh, norm, uh, dat de kans erg groot is dat er in 2013 inderdaad niks gebeurt. Nou, de vraag is of dat ook daadwerkelijk zo gaat uh, plaatsvinden, hangt natuurlijk ook vanaf hoe groot het tekort uh, is en wat er uh, morgen allemaal blijkt. Uh, en ik ben ook heel erg benieuwd of Jeroen Dijsselbloem dat ook uit durft te spreken, dat 2013 dat er weinig te gebeuren hoeft, maar dat het dus inderdaad zich richt op 2014 die bezuinigingen van, uh, nou ja, nu geschatst had, uh, ergens tussen de 3 en de 5 miljard. Marcel Bril, blijft voor die deur staan. Wie weet komt de minister uh, zo langs. En dan horen we dat nog graag van je. We gaan door met de uh, voorzitter van vakbond CNV, Jaap Smit. Goedemorgen, meneer Smit. Goedemorgen. Is dat goed nieuws voor u dat de VVD nu aangeeft... dat in principe voor dit jaar... Uh, nou, de teugels iets gevierd mogen worden, dat dit jaar geen 3% aangehouden hoeft te worden. Dat betekent waarschijnlijk dat er volgend jaar wel bezuinigingen nodig zijn, in 2014. Hoe ja. kijkt u daar tegenaan? Nou, ik ma maak me zorgen om zeg maar, de, de eenzijdige fixatie, het, ge het gefixeerd zijn op, op die 3%. Ik heb het in december ook al gezegd in het overleg met het kabinet in, in het zorgbouw. Het is prima dat we met elkaar proberen ons huizenboekje op orde te brengen... maar als het uh, alleen maar daarom gaat ja, en alleen maar om bezuinigingen... dan kan het wel zijn dat je het paard achter de waren spant. Dus het is goed nieuws dat de VVD dat voor dit jaar los zou willen laten? Ja, en ik denk ook dat ze daarin uh, bevestigd worden door allerlei uh, economen... en zelfs mensen vanuit, vanuit Brussel zelf. Hè, mm -hmm. van, uh, dus uh, het, het is nu, nu zaak om slim te bezuinigen en te kijken waar we kunnen investeren... waardoor die economie weer op gang komt. Want het grootste probleem in Nederland is dat we gewoon, uh, de binnen onze economie, dat die, dat die stil ligt. En dat komt omdat mensen gewoon allemaal uh, onzeker zijn en bang zijn... en geen vertrouwen hebben dat het, dat, het, dat, het weer, dat het weer de goede kant op gaat. Ja, dat kunt u wel wensen meneer Smit. En het ja. kabinet wil dat ook vast, dat de economie ja. weer op gang komt. Hoe moet dat dan? Zorgen dat mensen aan het werk kunnen. Zorgen dat bijvoorbeeld de, de bouw aan de gang komt. Zorgen dat de motoren van onze economie weer op gang komen. Ik heb het idee dat we nu een beetje kijken naar een patiënt die koorts heeft. Maar we hebben afgesproken dat de koorts niet hoger mag worden dan 38,5%. En we stoppen de pillen in en we steken om de 10 minuten de thermometer in het lijf... en we ons kapot dat het nog niet beter is. Soms kan het beter zijn om die koorts iets op te laten lopen... waardoor het genezingsproces vanzelf sneller, gaat, uh, sneller op, op gang komt. En dat beeld heb ik maar constant voor ogen... Als het gaat om de manier waarop wij op dit moment met die 3% en die bezuiniging omgaan. Maar dan gaan we ook even terug naar uh, Eurocommissaris Olli Rehn. Die dus heeft gezegd, aangegeven. Hem heeft laten doorschemeren, laten we het zomaar zeggen. dat Nederland in principe dit jaar. nou ja, uh, die 3% niet per se hoeft te halen. Nee. Uh, hij heeft wel aangegeven dat hervormingen moeten worden doorgezet. Omdat het belangrijk is om Europa breed het vertrouwen terug te winnen. Waardoor uiteindelijk die consumptie ook wel weer aantrekt. Oh, ik geloof dat het, laat ik zeggen, dat, uh, dat een, uh, het heel verstandig is om een aantal hervormingen door te voeren. Uh, de vraag is of dat allemaal op precies op manier moeten zoals het nu eens voorgesteld, maar daar ja. gaan we over praten. Maar ik ben absoluut een uh, uh, voorstander van dat wij een aantal dingen beetpakken en een aantal dingen hervormen, maar doe dat niet op een manier waardoor de hele zaak stil komt te liggen en mensen gewoon alleen maar uh, uh, hun vertrouwen zien kleiner uh, zien. Uh, kleine zien worden. Waar denkt u dan aan? Ik denk dat wij, zeg maar nu, als je, nou, er is een korte termijn en een lange termijn. En wat ik in deze discussie me voortdurend afvraag, hoe komt het nou dat als wij op de lange termijn zien, dat als we een aantal hervormingen doorvoeren, dat we dan met ons huisartboekje de goede kant op gaan. Mm -hmm. Maar dat we zo op de korte termijn gericht zijn van nu moet per se op dit moment die 3% gehaald worden. En ik denk dat je daarmee gewoon de zaak ook kapot maakt. Maar wordt u eens concreet, wat, wat zou voor u een slimme hervorming zijn? Nou, we zijn met elkaar in gesprek over hervorming op de arbeidsmarkt. Uh, uh, ik denk alleen dat de manier waarop het nu gaat, dat het te hard gaat. Ik heb er afgelopen zaterdag een voorstel voor gedaan. Laten we met elkaar om de tafel gaan zitten en de, de werkelijke problemen op de arbeidsmarkt beetpakken. Het gaat om de positie van de flex. Het gaat om het tweede jaar ziektegeld, waar, waar ik zaterdag iets over gezegd heb. En zo laat ik zeggen, wat op dit moment nodig is, is slimheid en creativiteit en het lef en de moed om als sociale partners en kabinet een aantal maatregelen te vinden die de zaak uit het slot halen. En toegespitst dus op de economische realiteit van vandaag? Ja. Met, een, met een oog naar de toekomst? Ja, ik wil niet ontkennen dat we vandaag een probleem hebben, maar de vraag is op welke manier je dat moet oplossen. Of, dat, of je dat oplost door dus, zeg maar, op de korte termijn constant maatregelen te nemen, waardoor zeg maar, dat vertrouwen verder uh, uh, onder het nulpunt zakt. Maar gaat u daarop inzetten dan, tijdens het overleg over het sociaal akkoord, het afremmen van de bezuinigingen? Nou ja, goed, ik heb al eerder gezegd, ik heb het zelfs het 3% fetichisme genoemd. Ja. Um, uh, ik, nou, dat, dat zal ik wel blijven herhalen. Nogmaals, ik ontken niet dat wij met elkaar een, een bezuinigingsopdracht uh, hebben. Maar de vraag is hoe je dat in balans brengt met maatregelen om de economie weer op gang te brengen. En die balans die mis ik op dit moment. Gaat, gaat u ervoor liggen, meneer Smit? Er, uh, er zal een sociaal akkoord afgesloten moeten worden. In hoeverre bent u, bent u bereid te gaan daarin? Nou, wij zijn niet zo van het voorliggen of uh, uh, het... Uh, uh, ik ga constructief aan tafel zitten uh, en dat verwacht ik van de andere partijen ook. Ik denk dat de zorg die ik nu uitspreek, dat die gedeeld wordt door de, door de collega-partijen die aan tafel zitten. Mm -hmm. En ik ga er vanuit wij er met elkaar op een goede manier uitkomen. En wachten de cijfers af morgen, meneer Smit. Uitstekend. Misschien spreken we elkaar wel weer. CNV-voorzitter Jaap Smit, dank u wel. De Vaticaanstad stroomt vandaag vol volgens onze correspondent, misschien wel 200.000 mensen... bij de laatste audiëntie van de pauze op het Sint-Pietersplein. Daar is ook onze verslaggever Martijn van der Wiel al. We spreken hem zo dadelijk. Eerst de verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Geffert. Met in totaal 50 kilometer file is het wat minder druk dan gebruikelijk op woensdag. De meeste files staan in het midden van het land en in het zuiden van het land. Er is één file die opvalt op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Venendaal en Driebergen staat 9 kilometer. Daar is een vrachtwagen gestrand. De rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, de spanning stijgt. Om 9 uur is de persconferentie... van burgemeester Van der Laan in Amsterdam over de inhuldiging op 30 april. Maar ja, maar Visser is er al de hele ochtend mee ja. bezig. Je hebt al allemaal informatie. Ingebonnen, hè? Nou ja, we zijn een route aan het maken. Hè? En een, uh, een route van met, met, uh, met, met, met plekken die, uh, ja, die de mensen en die de wereld moet zien van, uh, van Amsterdam. Op mijn weblog op nos.nl staan ze allemaal. Ook leuk met wat in extra informatie erbij. En uh, Annemarie de Wild van het Amsterdam Museum. Wij zijn nu, dit is lijn 1 die nu ja. voorbij komt rollenbollen, uh, op het Koningsplein ja. balans. Ja. Waarom heeft u deze locatie gekozen? Uh, nou ja, het is een prachtige plek, zo aan de Singel. Hele de grachten zijn natuurlijk fantastisch om te bekijken. Ja. Uh, maar dit is ook de plek waar uh, tijdens het huwelijk van uh, Willem-Alexander en Maxima, die uh, gereserveerd was voor degene die wilde protesteren. Dit was het demonstratiefak. Ja, het was eigenlijk het demonstratiefak. <laughs> en dit, van hier is toen ook uh, dat verfbommetje tegen de Gouden Koets uh, gegooid. En hoe moet ik me dat dan ook weer voorstellen? Ik was er toen niet bij. Hier, hier werd het afgezet, want het, het, uh, het paleis is natuurlijk een behoorlijk stuk verderop. Ja, nou ja, er is toen bepaald uh, door de, door de burgemeester, toenmalige burgemeester Cohen... Uh, dat er ook ruimte moest zijn voor mensen die uh, hun ongenoegen wilden uiten. Dus dat is natuurlijk een prachtige Amsterdamse traditie. De, deze stad uh, woont natuurlijk ook behoorlijk wat Republikeinen of mensen die anderszins tegen het Koningshuis zijn... Dus ik vond het wel mooi dat daar toen ook gewoon... Ja. Uh, nou, naast uh, de route van de stoet uh, de ruimte was uh, om, dat, uh, ja. om dat te doen. Mag je nou spreken... Zou je, je kunt wel spreken van een haat liefdeverhouding tussen Amsterdam ja. en het Koningshuis, ja, of niet? Ja, ab absoluut. Ik heb, ik heb een aantal jaar geleden daar een tentoonstelling over gemaakt... Dus in, het, in, het, in het museum, en dus ook wat in verdiept. Uh, ik heb toen ook contact gehad met degene die dat verfbommetje gegooid heeft. Oh en, ja, uh, hij had ja nog, vertel eens. Hij had, nou ja, hij had ook nog zijn... zijn uh, ja, hij wilde... Dus iets doen, en uh, dacht van, nou, niet al te zeer beschadigd... het was gewoon waterverf, dus je kon het er zo afvegen. Uh, hij is toen wel meteen gearresteerd. Zijn bril is afgevallen met verfspetten en al... en die hebben we inmiddels opgenomen in de collectie van het museum. Dat is een museumstuk geworden. Is een museumstuk geworden, omdat het natuurlijk ook... Ja, Iets zegt over uh, he, dat, dat inderdaad Amsterdammers... Er zijn natuurlijk ontzettend van Amsterdammers die uh, dol zijn op het Koningshuis. Maar er zijn er ook een aantal die uh, daar ja. bezwaren tegen hebben. En die mogen dan in het demonstratiefak ja, staan. Dus Want zo ben... doen we dat in Nederland. Ja, ja. En, en nou, ik kan me ook he, bij de vorige inhuldigingen, in 1980... Uh, was, ja. dat was een toch, dat kan iedereen zich ja. nog herinneren... dat was natuurlijk behoorlijk uh, heftig. Dat zal dit keer niet zo zijn. Dus, maar ik ben wel heel benieuwd uh, hoe er nu omgegaan wordt... Ja. met uh, dat soort uh, tegenstemmen. Ja. We gaan het straks uh, na negenen van burgemeester Van der Laan horen. Het Koningsplein dus, een must-see ja. en een must-go... voor uh, mensen die, uh, die, die die route willen lopen die wij vanochtend. Waar gaan we nu naartoe? Wat zullen we nou gaan uh, doen? Nou, laten ja. we maar naar de Dam gaan. Dat ligt wel voor de hand, ja. hè? Dan gaan we naar het paleis. Ja. Tot straks. Joe, tot zo dadelijk. Technisch dienstverlener Imtech zit in de problemen. Een paar weken geleden werd duidelijk dat het bedrijf een strop heeft... van zo'n 100 miljoen euro door fraude bij een project in Polen. Maar de problemen blijken groter. Niet 100, maar 150 miljoen euro verlies. En ook in Duitsland moet er nog eens 150 miljoen euro... worden afgeschreven op projecten. Het bedrijf kondigde vanochtend aan dat het een half miljard euro... wil ophalen door nieuwe aandelen uit te geven. En dat er een nieuwe topman komt. En die is nu aan de telefoon. Gerard van der Aast. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is een lekkere start voor u. Ja, kan je wel zeggen. Ja. Ja, heeft u er nog wel zin in? Ja, zeker wel. Um, nee, het is natuurlijk wat dat betreft uh, ook voor mij, uh, ik, ik zit er nu twee maanden, is dat natuurlijk een verrassing. En uh, ja, goed, uh, we moeten ons nu vooral focussen, en dat doen we ook, van hoe we die problemen nu aanpakken. En dat hebben we uh, vandaag bekendgemaakt door een aantal uh, stevige maatregelen, zowel wat betreft onze financieringsstructuur, door middel van een, uh, van een emissie. Uh, en het reduceren van de schuld. En een aantal maatregelen die uh, te maken hebben met de aansturing van de onderneming. Ah, kijk eens aan. Nou, dat zijn twee interessante dingen. De emissie, de aandelenuitgifte, zodat u geld op kunt halen. Mm, daar denken beleggers over het algemeen niet zo positief over. Maar daar komen we misschien straks nog over te spreken, meneer Van der Aast. Eerst maar eens even naar wat u aangeeft over het aansturen van het bedrijf. Is dat in het verleden niet goed gebeurd? Wat wij gaan doen, uh, we gaan nog eens even goed tegen het licht houden van uh, hoe we het bedrijf uh, exact uh, aansturen. Dat begint in feite al bij de targets die we zetten voor de onderneming. We hebben de oorspronkelijke targets die in het verleden gecommuniceerd zijn ook losgelaten. Die gaan we vervangen door een aantal nieuwe targets die uh, niet meer gaan focussen op omzet, maar veel meer op marge en op uh, cash. Uh, we zullen dat ook laten doorwerken in de beloningssystemen. We zullen een aantal controlesystemen uh, flink aanscherpen en aantrekken. De hele financiële kolom, als het gaat om rapportage... maar ook hoe we dat gaan inrichten, die wordt flink aangepakt. En we zullen ook de Raad van Bestuur gaan uitbreiden... en een veel meer operationeel karakter geven, waardoor die raad van bestuur dan ook veel dichter op die business gaat zitten. Okay. Mag ik daaruit concluderen, meneer Van der Aas... dat uh, de huidige, voormalig moet ik inmiddels zeggen... bestuursvoorzitter René van der Brugge... Um, met dit bedrijf misschien iets te snel is gegaan. Hij heeft het intake uitgebreid, uitgebouwd. Um, als je dan kijkt naar wat er nu afgeschreven moet worden... Uh, projecten in Polen waar gefraudeerd blijkt te zijn... waar u uw geld kwijtraakt in Duitsland moet worden afgeschreven op projecten... is er te snel gehapt... Had het, had het langzamer moeten gaan? Nou, ik kijk vooral vooruit. En, uh, ja, het dat ik ook voor de snap ik heel om, goed. Uh, maar ik wil heel graag van u weten wat, hoe de problemen zijn ontstaan bij uw bedrijf. Ja, nou ja, hoe zijn die problemen ontstaan? Ik denk dat dat toch ook te maken heeft met het feit dat um, uh, zaken... Kijk, punt 1 is het niet ontstaan door acquisities. Het, het is ontstaan uh, in een bedrijf waar we uh, geen of vrijwel geen acquisities uh, hebben gepleegd. Dus dat punt van de groei waar u eerder over sprak, ik weet niet of dat er nou direct mee te maken heeft... Maar ik denk dat het duidelijk is dat um, een aantal systemen, en die ben ik net afgelopen, dat we die uh, moeten aanpakken. En dat is niet één item, dat zijn, is in feite een combinatie van al die zaken. En dat begint mm. bij je targets. dat begint hoe je mensen aanstuurt en beloont. Dat gaat over de controlesystemen, dat mm. gaat over je structuur eh, als raad van bestuur en hoe je dat doet. Maar dat toch, is wat toch, doen. Ja, toch zegt u, meneer Van Aars, we gaan anders uh, bedrijfsvoeren. We gaan misschien ook wel anders investeren. Zo'n project als Polen, dat Adventure World Warsaw... nu die 150 miljoen op moet worden afgeschreven. Dat gaat anders worden. Bent u daar te lichtzinnig in gestapt? Dat is een, uh, dat is een zeer atypisch project uh, voor Imtech. Uh, qua dus dat omgang, past, qua niet bij, past niet bij het bedrijf? Nee. In de toekomst zeker niet meer? Nee. Dus dat is een foute keus geweest in het verleden? Ja, maar dat is allemaal heel erg makkelijk om uh, terug te wijzen naar het verleden. Nou ja, daar uh, kunt dat u dat heeft... toch van leren? Als u, als u weet wat, wat de oorzaak is van uh, het instappen in zo'n project... waar u nu dan op verliest, dan, dan weet u toch ook hoe u dat in de toekomst uh, kunt daar voorkomen? Daar heb ik helemaal gelijk in. Natuurlijk leren we daarvan. En die analyse hebben we ook gedaan. En die hebben geresulteerd in die maatregelen die ik uh, net eerder genoemd heb. Mm -hmm. Natuurlijk leren wij daarvan. Ja. En we kijken wat dat betreft heel bewust in de spiegel... En we komen ook met een, met een pakket stevige maatregelen om die issues aan te pakken. Ja, trekt u zich er helemaal uit terug? Uit Polen, uit het project? Uh, nou, ik denk dat het, uh, hoe het precies verder gaat met dat project, dat uh, staat te bezien. Uh, dan zal er eerst bijvoorbeeld de financiering geregeld moeten zijn. Uh, voordat je daar iets zinnigs over kunt zeggen. En dat is op dit moment niet het geval. Bent u in staat om het bedrijf met zijn uh, 29.000 werknemers overeind te houden? Ja, we hebben een aantal stevige maatregelen genomen, ook uh, aan de financiële kant. Er is inderdaad uh, een claimemissie aangekondigd. Bovendien is er ook een, uh, een brugfinanciering van 500 miljoen uh, aangekondigd... waarmee we de zaak stabiliseren. En dat is natuurlijk nu de eerste prioriteit om uh, de zaak stabiel te houden en te krijgen. En dat we met deze problemen, en dat, dat zijn het natuurlijk... Mm -hmm. uh, moeten we zorgen dat we ook weer het vertrouwen terugwinnen van al onze stakeholders. En dat zijn naast onze aandeelhouders natuurlijk ook onze leveranciers, onze klanten. Uh, en dat is natuurlijk nu de prioriteit. En we beogen dat te doen door een set stevige maatregelen neer te zetten... waarbij we die problemen die we dan hebben uh, echt aanpakken. Gerard van der Aast, nieuwe topman van Inter, We wensen u veel succes uh, met uw werk. Dank u wel. Het is vijf uur. half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Wacht, verslag even van van der Wiel op paus Benedictus XVI. Die zal zo dadelijk verschijnen bij zijn laatste publieke audiëntie. Ja, Matthijs, dat gaat heel druk worden. Hoorden we al eerder deze uitzending? En ik hoor bij jou dat het ook al druk is. Ja, dat, zijn, dat stroomt heel hard vol hoor. Schattingen inderdaad. Tot een paar honderdduizend mensen die hier verwacht worden. Op dat Sint-Pietestein in de zon nou komt vol met grote groepen uit de hele wereld zie je vlaggen. Veel Beiersse vlaggen, maar ook Brazilië, Argentinië, het zie je daar, Tsjechië. Grote groepen mensen die speciaal voor deze gelegenheid naar Rome zijn gekomen. Bussen uit, hele Italië, uit heel Italië. Alle parochies zijn opgeroepen om hun leden naar Rome te sturen om, zoals het in de uitnodiging staat, deze pauze hun affectie en een vereering te komen tonen. Maar ook uit de rest van de wereld, zelfs uit Nederland, zijn er mensen speciaal naar Rome gestuurd. Je ziet het ook aan de hotelkamerprijzen in Rome, zijn opeens veel hoger. En het is nu al een paar uur voor het begin al erg druk hier. Ja, Martijn, uh, je bent er nog, hè? sorry. Het zit enige vertraging op uh, de lijn. Wat, wat wordt er verwacht door de mensen van de audiëntie die de pauze vandaag gaat houden? Voor hen is het vooral belangrijk omdat dit de allerlaatste kans is om hem te ontmoeten. Want dat is het eigenlijk, zo'n zo audiëntie, een ontmoeting met de paus. Nou, heel persoonlijk zal het niet worden deze keer met dit aantal mensen. Hij zal, als het goed is, met een pausmobiel het plein oprijden. En uh, daar door de menigte heen naar de stoel gaan. Die daar is opgesteld op de trappen voor de, voor de Sint-Pieter. Hij zal daar uh, uh, Bijbelteksten voorlezen, zijn verhaal houden. En aan het einde is het dan normaal gesproken van zo'n wekelijkse audiëntie. De gelegenheid voor een aantal geselecteerde gasten om hem echt persoonlijk te begroeten door te knielen en de ring te kussen. Maar ja, dat je, daar zit hij vanaf deze keer. Want dat zou iedereen wel willen. De specialisten, de Vaticaan. ...en watchers die gaan vooral heel erg letten op wat zijn boodschap is. Want dit is eigenlijk de laatste keer dat hij publiekelijk een boodschap kan afgeven als paus. Daarna wordt hij zich te houden zijn opvolger niet voor de voeten te lopen. Dus als hij nog iets wil meegeven aan zijn gelovigen of aan de katholieke kerk of aan de wereld... ...dan is dit het moment voor hem. Nou, kijk eens aan. Wij uh, zijn benieuwd... Matthijs, en we horen graag van je in de loop van de ochtend en vandaag. Dan gaan we gaan gauw door naar Den Haag, want Marcel Bril, die... Uh, Kijk eens, hij is al bezig. Dat gauw luisteren. het eigenlijk niet uh, meer om 2013 moet gaan, maar om 2014. Wat vind je daarvan? je nou oh ja, oké, kom dan. Hoi oh, Henk, hoi, oh, oh, hoi. Oh. Sorry, maak mij mijn jas even op. 4.30 hebben we de deur dicht. Is? Nee, uh, okay. Nou, Henk Krol schudt de hand van Jeroen uh, Dijsselbloem. Die uh, binnenkomt en uh, die uh, eigenlijk nog heel weinig wilde zeggen. Want ik stelde hem de vraag. Ik weet niet precies wat jullie allemaal mee hebben kunnen krijgen. Maar ik stelde hem de vraag van, Ja, gaat het nu om 2013? Of om 2014 waar u over gaat praten? En toen zei hij allebei. Toen heb ik nog geprobeerd aan hem voor te leggen... de uitspraak van de heer Zelstra dat... Nou ja, 2013 dat dat een jaar is waarvan je zegt van nou ja dan hoef je niet onder die 3% te zitten omdat, ik heb het eerder ook al gezegd bijvoorbeeld een bank is gekocht. Nou dat zijn interessante uh, vraagstukken om aan de minister van Financiën voor te leggen. Heb ik geprobeerd? Geeft hij geen antwoord op. Hij uh, wilde uh, naar binnen gaan. Uh, Henk Krol deed uh, de deur dicht en nu zitten ze dus bij elkaar voor het eerste gesprek uh, dat uh, de heer Dijsselbloem gaat voeren. Hij gaat er nog heel veel voeren vandaag. De hele dag door spreekt hij nog met uh, vooral oppositiepartijen en er zal natuurlijk ook gewoon wel contact zijn met de uh, coalitiepartijen uh, PVDA en VVD. Uh, maar uh, oh, ja, nu is hij dus net begonnen met zijn serie gesprekken uh, en dat gaat zo'n beetje de hele dag door. Kijk eens aan, nou, het offensief van minister Dijsselbloem van Financiën is begonnen om steun te vinden voor uh, waarschijnlijk noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen. En die zullen dan voornamelijk, vermoeden wij, voor 2014 gelden. Wij houden u op de hoogte de hele ochtend.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 Expert is 45 jaar en dat vieren we met superscherpe jubileumaanbiedingen. Deze week een 1.400 toeren wasmachine met 7 kilo vulgewicht en system voor de laagste prijs van Nederland. 799 euro. En bij Expert kunt u al 45 jaar rekenen op de beste service. Ja, Expert begrijpt het. Radio 1. Het NOS Journaal. VVD accepteert overschrijding begrotingsnorm en bijvangst mag niet meer overboord. Het is half negen, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De VVD heeft er geen moeite mee als dit jaar de Europese begrotingsnorm van 3% niet wordt gehaald, zegt fractievoorzitter Zeilstra in de Volkskrant. Voor volgend jaar wil hij wel extra bezuinigingen. PvdA-leider Samson benadrukte gisteren dat een land in buitengewone omstandigheden van de norm kan afwijken. Volgens hem moet er ook worden gekeken naar wat verstandig is voor de werkgelegenheid en economische groei. Minister Dijsselbloem die zit nu bij 50+. Plus. Hij praat vandaag de hele dag over de begroting... met de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. redacteur Joost Vullings. Officieel is de woordvoeringslijn... gaat Dijsselbloem vandaag bij al die fractievoorzitters langs... om te praten over het proces. Wat ga ik precies doen de komende tijd... zodat die fractievoorzitters weten waar ze aan toe zijn? Maar ja, het lijkt mij toch niet geheel in het geheel uitgesloten... dat Dijsselbloem toch al een beetje met de oppositie gaat aftasten... waar de mogelijkheden liggen en waar de onmogelijkheden liggen.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 Amsterdam gaat de regels rond prostitutie aanscherpen. De minimumleeftijd van de vrouwen moet omhoog, van 18 naar 21. En de ramen en bordelen gaan in de vroege ochtend dicht. Door de week is dat van 4 tot 9, in het weekend van 5 tot 9. Wethouder van de Burg van Amsterdam legt uit waarom. Deze nachtsluiting gaat in omdat wij zien dat er heel veel vrouwen zijn... op de Amsterdamse wallen die onder druk worden gezet. En met name die tijdstippen waar u het over hebt, dat zijn de tijdstippen waarop de politie constateert... Dat dan heel veel slachtoffers van mensenhandel worden ingezet. Ondernemers moeten voortaan een bedrijfsplan opstellen waarin ze aangeven hoe de rechten, de veiligheid en de gezondheid van prostituees worden beschermd.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 Sommige vissers, vissen, vis, nee, sommige vissers moeten nu door die nieuwe regels hun netten of schip aanpassen. Vooral tong- en schoolvissers moeten maatregelen nemen. En daarvoor hebben ze nog even de tijd. De nieuwe regel gaat over zes jaar in. Een flinke brand vannacht in de oudste herberg van Nederland. Hotel De Draak in Bergen-op-Zoom. Niemand raakte gewond, maar het pand is zwaar beschadigd. De burgemeester was vlakbij toen de brand uitbrak. In het complex, uh, daarnaast, in hetzelfde complex, uh, was ik aan het eten met een gezelschap. En uh, er was rookontwikkeling. En we zijn even naar beneden gegaan. En uh, ja, we zeiden uh, tegen een waar ze hier wat anders te doen. Dus we zijn weggegaan. Honderden mensen kwamen naar de brand kijken. Omliggende panden werden ontruimd. Dertig hotelgasten werden elders ondergebracht in Bergen-op-Zoom. Die brand brak vermoedelijk uit in de sauna van de Draak. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weerplaza.nl Het is bewolkt, maar overal droog. De temperatuur ligt op dit moment dicht bij het vriespunt, maar er zijn geen meldingen van gladheid. In de loop van de dag breekt af en toe de zon door. De noordelijke provincies maken daar de meeste kans op. De wind waait uit het noordoosten, maar is minder sterk dan de afgelopen dagen. Hij waait met windkracht 2 tot 4, en dat is een zwak tot matig. De temperatuur loopt op naar zo'n 3 graden in het zuiden van Limburg, 4 graden in het westen en midden van het land, en in de noordelijke provincies kan het plaatselijk 5 graden worden. De komende nacht wordt het opnieuw koud, temperaturen dalen tot rond het vriespunt, minima komen uit op plus 1 tot min 2 graden. De wind neemt verder af, daardoor kan er heel lokaal misschien een mistbankje ontstaan. Morgen overdag wordt het een stukje zachter dan vandaag, 5 tot 8 graden. De bewolking blijft overheersen, maar de zon breekt vaker door dan vandaag. Vrijdag en in het weekend zien we de zon ook van tijd tot tijd schijnen, al kan er vrijdag lokaal ook wat motregen vallen. Temperaturen liggen rond de 6 graden. Na het weekend gaat het kwik omhoog, waarschijnlijk tot boven de 10 graden. AnnB verkeersinformatie. Het is minder druk dan gebruikelijk. Op woensdag is dat 50 kilometer file. De meeste files staan rond Utrecht. En in het zuiden van het land rond Rotterdam staan vrijwel geen files. Wat opvalt is op de A12 Arnhem-Utrecht voor Maren nog twee kilometer file. Dat stond een vrachtwagen stil, maar alle rijstroken zijn weer open. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam staat tussen Ippenburg... en Afritberg een rode reis, 5 kilometer. Daar staat nog steeds een vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht. Cheap tickets, boek je razendsnel op cheaptickets.nl Zondag 21 april is het weer zover.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 Is het nou een juridische overwinning voor Dominique strauss kahn of is het dat niet? Gisteravond laat besloot een Franse rechter dat een boek over hem mag verschijnen. Maar de schrijfster van dat boek, met wie hij een relatie heeft gehad... moet wel een boete betalen van 50.000 euro. En bovendien moet in ieder exemplaar een gedrukt papier komen... met daarop de mening van DSK over dat boek. Contact met Parijs met correspondent Ron Linker. Ron, eerst maar eens over dat boek. Wat staat daarin? Ja, het boek heet Wellen en het Beest, eh, Marcel. Het gaat nou. over de verhouding die DSK heeft gehad met de schrijfster, de publiciste Marcella Jacoub. Die relatie heeft zich vorig jaar afgespeeld, dus je moet je voorstellen nadat strauss kahn de juridische strijd had gehad over dat kamermeisje in New York. Hij was terug in Frankrijk, alles kwijtgeraakt, zijn functie bij het IMF, de kans om president te worden en onder die omstandigheden kreeg hij een relatie met Jacoub. En zij schrijft over die acht maanden, zonder strauss direct bij naam te noemen, maar iedereen weet dat het over hem gaat. Ze noemt hem half mens, half varken. De mens DSK, schrijft ze, is berekenend, cool, analytisch, zakelijk, maar het varken, dat is spontaan, passioneel, laat zich leiden door zijn lusten en denkt niet na over de toekomst. Uiteindelijk komt die Jacob dan tot de conclusie dat ze zich toch meer aangetrokken voelt door het varken dan door de mens. Kortom, een heel intiem boek dus. Hm. Oké, okay, dat is een bijzondere <laughs> zienswijze. Uh, de, de DSK had de rechter gevraagd te voorkomen hè, dat het boek in de ja. winkel komt te liggen. Dat, dat gaat dus niet gebeuren, want die wens is niet ingewilligd. Maar er komt een boete en ja, er moet een stukje bij uh, met zijn mening. Waarom dat dan wel? Nou, omdat de rechter vindt dat inbreuk is gemaakt op het privéleven van een Frans burger. Hè. Je moet je voorstellen dat na al die vorige affaires rond DSK... en het zijn er inmiddels nogal wat... Uh, die speelde zich allemaal af toen hij nog een functie had. Hij was IMF-directeur, presidentskandidaat. Dat was allemaal voorbij toen deze relatie begon. DSK had dus geen publieke functie meer. En dus, zegt de rechter, is het ook niet langer gerechtvaardigd... om zomaar over intieme zaken te gaan publiceren. In de rechtszaal speelde een e-mail van die Jacob, de schrijfster aan DSK een cruciale rol in dat verband. Want in die e-mail had ze geschreven... Eh, vlak nadat haar boek was ingeleverd bij de uitgever... schrijft ze dan... Uh, ik voel me onder druk gezet. Ik wil je nu al vergiffenis vragen, hoewel ik me realiseer dat ik die nooit zal krijgen. Nou, die e-mail werd voorgelezen in de rechtszaal om nog eens te onderstrepen dat de schrijfster heel goed aanvoelde wat het allemaal zou betekenen voor de privépersoon DSK. En toch heeft ze de publicatie doorgezet. Ja. En ligt het boek dan uh, zeer binnenkort al in de boekwinkel? Het was de bedoeling dat het vandaag zou gaan verschijnen. Nou, Dat gaat zeker niet gebeuren, want DSK gaat nu eerst zijn inlegvel schrijven. Dat moet dan in ieder exemplaar worden geschoven, dus dat zal nog wel even duren. Dus uh, in dat opzicht zou je kunnen zeggen heeft DSK toch nog zijn zin geschreven... dat dat boek in ieder geval niet verschijnt vandaag. Na afloop van zijn getuigenis zei hij tegen de pers dat hij walgde van het boek. Ik ben helemaal vermoedigd door het karakter... Uh... Meprisable. Deze is totalement geld verdienen, dat is waar dit volgens DSK dus leugenachtige boek voor bedoeld is. Ja, met alle aandacht die het nu krijgt, zal het waarschijnlijk heel snel uitverkocht zijn. Ja. Dat dan weer wel. Ja. We horen we hier de verstandige deel van de, van de mens, hè? <laughs> ja, we redeneren de zakelijke deel. <laughs> Dank je, Ron Linker vanuit Parijs. Frans en Annie, de twee hangbuikzwijnen, als we dat toch over varkens hebben... van de kinderboerderij in Olst, die zijn er nog. Maar de zes alpaka's van de boerderij zijn gestolen. In de nacht van zondag op maandag verdween de eerste. In de nacht van maandag op dinsdag verdwenen de andere vijf. Nou, de politie is een onderzoek naar de diefstallen gestart. Joost van der Kerkhof hoort van de vier bestuursleden van de kinderboerderij... hoe de beesten nou meegenomen zijn. We hebben de touwen, die, die, die, die moest, het moest van de politie moesten kijken... hebben ze schijnbaar hier neergezet... Er uh... zijn hier nog touwen aan het hek. Ze zijn touwen aan het hek waar ze mee uh, uit de stal gehaald zijn. Die touwen zijn hier achtergebleven. En hier is een hek wat een stuk makkelijker is om open te maken. En dus dat, is de, de, dat is kapot gemaakt. De heg hebben ze helemaal kapot geknipt. En dan zal waarschijnlijk daar aan de weg, de doorgaande weg... Nee, hier zit een weggetje achter. Als dus je dat komt die, hier zo afgaat, dan de, de komen zo de weer erop. Ah, oké. Okay. Dit is een onverhoudig weg zeg maar, van onderhoofd van de dijk. Zit hier helemaal achterlangs. Dan <kijkt> ze nou, kunnen ze met de auto vanaf de afrit, vanaf de gemeentewerkplaats... ...kunnen ze hier helemaal langskomen met de auto. Ja, dus je rijdt daar ook zo weer de dijk op de B-weg. Dan zit je zo op de A1 en je uh, in het buitenland. En nu? Ja. Heb jij een oplossing? Nee, niemand heeft een oplossing. Ik hoop dat er iemand in Nederland uh, denkt van... Ik hoop dat ze brouw krijgen. Oh, ja, krijgen. Of dat ja. krijgen. Of dat iemand denkt van, oh wat vind ik dat nou toch jammer dat die kinderboerderij geen openkaart meer heeft. Ik heb er nog een paar in aanbieding of zoiets. <laughs> ja, dan nou moeten we er ook gebruik van maken. Toch? Ja, of dat de mensen toch denken van, ja dat was geen goede set bij een kinderboerderij en een brouw krijgen. Maar goed... Dat is wat, wat de mensen doen. Hè? Die denken er niet bijna wie ze nee, daarmee benaderen. Hoeveel hoe mensen. En, uh, nee, die gaan op eigen gewin uit. Ja. ja, je moet je ook afvragen hoe goed ze te verkopen zijn. Er zitten dan wel geen gele flappen in. Ze zijn niet, wat dat betreft niet geregistreerd. Maar ja. ja. Ja, misschien naar buitenland. Heel makkelijk. Misschien de grenzen of Misschien zit er daar ergens handel in. Ja, dat zijn onze ganzen. Die hebben natuurlijk vannacht wel... Uh... Ja, die heb ik trouwens ja, ook Ja, maar ja, die hoor je wel vaker, dus ja. dat, dat doe je geen... Uh... nee heb je ook niet altijd wat nee. <laughs> Maar nu doen ze Kijk, ook weer wat, terwijl er niks aan de hand komt. Komt nog iemand met een lantaarn? Ja, ja. later. Oh, er zijn honderd dat oké. Okay. En um, de wol is ook heel erg goed, begrijp ik. Ja. heel zacht. Het is... Uh... Ja, als je daar trui trui van... Uh... Maakt, die brengt wel wat uh, op. We zijn de, als de APCA's geschoren worden, zijn we ook al zo die wol kwijt. Er is echt veel animo, uh, veel animo voor. Dan gaan we weer eens nou, Terug nou, over de het hek. Ontvallend oh, ontvallend oh, ja. de oh, dat hele oh. been moet oh. dat doen. Onze oh. tuinen kijken daar natuurlijk allemaal op. Wil je nog helemaal naar die plantjes? Ik heb even laten zien van wat het is twee keer niks. Waar ja, het asfalt begint. En dat is hier. Ah, kijk. En hier staan de bankjes. Dat zijn twee perkjes. Dus het is links een perkje rechts een perkje, in de midden precies twee bandjes. Daar staat de fiets, ook de show. Dat was altijd de fiets, want de en de fiets die chef van Oekel die, uh, die gaf altijd over in de fietstas. Mensen kunnen zich er vast nog wel herinneren. Ja. <laughs> en dan kon je hier op een bankje gaan zitten. En dan kon je lekker hier naar de alperkaartjes kijken. En hier ook dan op de nutsduur nu dan op eentje per jaar hier een barbecueetje met, met het uitzicht op het pad. Nou, Zoals. daar zit je dan. En nu zit je te kijken badenker. naar niks. Ja. Het is heel, heel naar. heel verschrikkelijk. De diefstal van zes alpaka's. Het voetallig bestuur van de kinderboerderij De Vijverhof in Oost, Nou, We gaan ons opmaken voor 30 april. De inhuldiging van koning Willem-Alexander. Straks schakelen we naar Amsterdam naar de persconferentie van de burgemeester. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen. De files zijn korter dan gebruikelijk op woensdag. Er staat 50 kilometer in totaal. De meeste staan rond Utrecht en in het zuiden van dat land... De langste file staat op de A13 van Den Haag naar Rotterdam... tussen Knopert-Ippenburg en Afrit-Berk rode reis 6 kilometer. Dan staat een vrachtwagen stil, de rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Goed, het is um, 13 minuten over half 9. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Ja, sorry hoor. Ik dacht even dat ik het anders moest gaan doen. We gaan eerst naar de Rijksdag in Berlijn. Tachtig jaar geleden brandde de Rijksdag af. De nazi's gebruikten die brand als voorwensel... om korte metten te maken met hun politieke tegenstanders... en natuurlijk om de macht te grijpen. Maar gisteravond werd een tentoonstelling geopend over de brand... op een bijzondere plek. Ja. Een oude radio, model Volksempfänger, staat in een tentoonstelling waaruit een opname klinkt van een verklaring van Walter Kemp. Hij was destijds de baas van de Berlijnse brandweer in het proces tegen de verdachten van de Rijksdagbrand. De huidige baas van de Berlijnse brandweer is Wilfried Greveling en hij opent de tentoonstelling in zijn eigen bescheiden museum. Zijn we daarbij deze geschiedenis ook af te arbeiten? Die Berliner Feuerwehr heeft met zekerheid nog een klein deel bijgedragen bij de bekämpfung des Brandes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 Ik, glaube, ik vind het goed, ja. U een bijdrage van Wouter Meijer vanuit Berlijn. De tentoonstelling is nog te zien tot eind september. Als het aan de Tweede Kamer ligt, moeten trekkers binnenkort een kenteken voeren. Dat zou de verkeersveiligheid ten goede komen. En het levert de staat dan ook nog een extra centje op. Albert-Jan Maats, voorzitter van LTO Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe denkt de agrarische sector over dit plan? Ja, wij uh, vinden dat uh, absoluut geen goed plan... Uh, om te beginnen lost het niet een probleem op, want als er al een probleem zou zijn op de verkeersveiligheid... dan kun je niet zeggen dat trekkers uh, bovenmatig onveilig zijn op, op weg. Het tweede is, uh, het levert de staat ook geen extra geld op, want er worden kosten voor gemaakt. Het bedrijfsleven moet 49 miljoen op hoesten. daar maakt de staat weer kosten voor. Kortom, uh, het is ook niet goed voor onze concurrentiepositie. En het derde is, er zijn goede alternatieven... Uh, LTO is samen met uh, Transport en Logistiek Nederland en de uh, Bond van Loonwerkers en uh, destijds Veilig Verkeer Nederland een alternatief ontwikkeld, dat voor die tractoren die veel te weg zijn, graag wat harder, een hogere uh, maximumsnelheid willen hebben, dat die een vrijwillig kenteken kunnen aanvragen. Kortom, er ligt een veel goedkoper alternatief. En we betreuren zeer dat de Kamer weliswaar met een, uh, de kleinst mogelijke meerderheid motie heeft aangenomen, maar het feit is er wel. Mm, maar... Um... Ontkent u dan dat er bijvoorbeeld elk jaar 15 doden vallen... bij ongevallen met trekkers? Nee, zeker niet. Maar je moet het altijd in de context zien... tot uh, overige verkeersdeelnemers. Ja. En dan tonen de cijfers ook aan dat je niet kunt zeggen... dat, dat trekkers daarmee onveiliger zijn. Maar nogmaals, veiligheid zijn we zeer op aanspreekbaar. We hebben zelf het initiatief genomen... voor de invoering van een trekkerrijbewijs. Mm -hmm. Voor al diegenen die nog geen 18 zijn en geen autorijbewijs hebben. Wij zijn bereid om daar nog meer in te investeren. We zijn voortdurend... Uh, bezig met veiligheid, ook met boerenerf. En laten we niet vergeten dat het overgrote deel van de trekkers... niet of nauwelijks op de openbare weg komt. Mm. Nou, in dat geval zit ik er toch vandaag vaak achter, meneer uh, Jan Maat. Want... Uh, mag ik zeggen, meneer Maat? Ja, Albert Maat, Jan sorry, Albert-Jan. Ja, en, en af en toe zult u inderdaad op een buitenweg achter een uh, trekker rijden. Maar ja. vergeet u niet... Uh, dan rijdt u, hebt u gewoon alweer een voorrecht, hè? u rijdt uh, achter een tegenwoordiger ja. van de grootste exportsector van Nederland. Dat <lacht> snap ik allemaal en daar heeft u ook helemaal gelijk in. Dat is ook zo, maar die trekkers zijn wel op de openbare weg, belasten ook die weg. En iedereen die daar rijdt moet daar belasting voor betalen, toch? Ja, dat klopt. Uh, maar als je kijkt uh, van het aantal trekkers van een kleine 500.000 wat regelmatig op de openbare weg komt, dat is maar een heel klein percentage. Het is niet voor niets dat trekkers om die reden ook uh, inderdaad niet in een systeem... van de wegenbelasting of, of kentekens zitten. Daar is alle reden voor geweest. En die redenen zijn op zich niet veranderd. Maar nogmaals, voor trekkers die veel op de weg zitten... hebben we een prima alternatief, wat een schijntje kost... bij vergeleken wat nu in de motie voorlegt. Maar ik hoorde u het woord vrijwillig daarin gebruiken, meneer Maat. Uh, ja. voor een vrijwillig kenteken. Zou ja, dat, dat dan niet verplicht moeten u... zijn? Uh, nee, want diegene die... Uh, wel uh, veel te weg is en een hogere snelheid wil hebben... Mm -hmm. uh, dan zou je kunnen zeggen, van, nou, je kunt een kenteken aanvragen... daarmee mag je ook harder rijden en maak je gebruik van rondwegen. Ja, maar dan kan plan... ik me voorstellen dat er nog steeds mensen zijn... die zo'n kenteken niet aanvragen, want dat kost ook geld en toch harder gaan rijden. Ja, maar de loonwerkers hebben gezegd dat zij graag zo'n kenteken willen hebben... die zitten veel op de weg, nou, dan gaan we regelen wat okay. ons betreft. Nou. En dat kan ook nog in een goedkoper variant, gewoon met een, een herkenningsplaats. Dan. Dus er zijn alternatieven. Ja, slecht idee van de Kamer. Albert Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland. Dank u wel. Graag gedaan. Gaan we naar Amsterdam, daar is Mark Robin Visser. Al de hele ochtend en de cirkel is steeds kleiner geworden. En nu ben je toch eindelijk wel op de Dam. Ja, natuurlijk. Dit is de plek. Hè? Wat dacht je? En uh, ik sta hier een beetje te kijken met uh, Annemarie de Wild... van het Amsterdam Museum... naar die vreselijke hekken die ze daar voor het paleis ja. hebben gezet. Ja, de, de, terwijl het nu verder mooi uitziet. Het is wel jammer. Ik krijg wel aandrang, moet ik zeggen, als ik zo naar het paleis kijk... Als man zijnde. Ja, daar hebben meer mensen last van. Meer mannen last van, bedoel ik. Dat hekluisteraars is geplaatst, u weet het waarschijnlijk wel, vanwege de wildplassers. ze schijnt nogal wat tegen het paleis aangepist te worden. Maar ja, dat gebeurt al eeuwen. Dus ik, dat die hekken daar nu staan, heeft ongetwijfeld te maken met wat er op 30 april gaat gebeuren. Ja, waarschijnlijk. Heeft u een ja. idee van, uh, om het op te lossen? Uh, nee. nee. Ik wel. Nee, ja. Het, uh... U zou natuurlijk gewoon rondom het hele paleis op anderhalve meter hoogte... roestvrij staal kunnen aanbrengen met een plasgoot. Dat we gewoon onze gang kunnen, kunnen gaan. We, misschien dat ze zich gewoon een beetje in kunnen houden, de, de heren. <laughs> dat Lijkt mij dat kan natuurlijk Lijkt mij ook. Beter. Maar wel leuk om te vertellen wat u mij net vertelde... dat voor de koning op verschillende plekken in de stad... Ja, zijn er inderdaad een aantal koninklijke toiletten. Bij, uh, er zijn koninklijke toiletten. Ja, en ja, ja, Tuschinski in het Tropeninstituut is er één. Er is ook een koninklijke wachtkamer natuurlijk op het Centraal Station. Ja, ja, ja. ja, ja goed. Je hebt werkpaadjes en luxepaardjes. Ja. Uh, nog even, want er wordt niet alleen tegen het paleis gepist... maar er is in de loop der jaren ook nog alles wat ja. opgeklodderd En dan heeft u nog een mooi verhaal over. Nou, ja, het, het is natuurlijk niet uh, gebouwd als paleis. Het is gebouwd als het stadhuis van Amsterdam, halverwege de 17e eeuw. Ja. We hebben nu een tentoonstelling in de museum over de Gouden Eeuw... ...maar de prachtige schilderij van Lingelbach... ...waarin je echt dat paleis in aanbouw ziet. En dan zie je ook hoe druk het toen op de Dam was. He, dit was natuurlijk echt het uh, centrum van Amsterdam. Markt was hier. Uh, ja. Enorme, enorme drukte. En uh, in het begin van de 19e eeuw, het, de, tijdens de Franse de bezetting van uh, Nederland, is het paleis geworden. Lodewijk Napoleon zat er. Die, die heeft, heeft ook dat balkonnetje. Ja, die hè? heeft dat balkonnetje laten maken. Want het stadhuis heeft natuurlijk geen balkon nodig, maar een paleis wel om nou ja, het, te, te verschijnen voor het volk, te wuiven. Dus het paleis heeft eigenlijk een Frans balkon. Uh, eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. De, de, de inrichting... Dat is wel stijlvol de, gedaan, mag je zeggen. De inrichting is ook nog geen van de koninklijke vertrekken. Dat is nu allemaal gerestaureerd. Dat is ook he, heel erg in de Franse, Franse stijl. Daar ja. heeft ooit iets opgeklad gestaan. Vertel dat even ja. kort, dat verhaal. Ja, er is uh, in de 19e eeuw... De, he, er zijn natuurlijk nog steeds Amsterdammers die roepen van het stadhuis dat op de dam... En in de 19e eeuw, eind 19e eeuw hebben ooit wat socialisten Leven de Republiek uh, op het paleis uh, gekladderd. Ik hoorde dat van Dennis Bos, die er onderzoek naar gedaan heeft. En uh, nou, plaatjes daarvan waren er niet meer. Maar we hebben toen voor de tentoonstelling hebben we dat een keer overgedaan met water. Leven de Republiek uh, erop geschreven. Vertel eens, want u bent met water op het paleis gaan uh, kladderen. Ja, ja, ja, ja, en dat hebben we toen in de film hebben we dat gemonteerd, zodat het net leek alsof het uh, Witte verf was. Je bent niet gearresteerd nee, nee, toen u dat, dat deed. Nee, dat hoopten we. Dat hoop je dan. Dat is natuurlijk altijd leuk voor de publiciteit. Maar dat is... Dat is ze lieten echt... liet u gewoon uw gang gaan. Ja, eigenlijk wel. Jammer. Ja. Nou, ik denk dat er nou wel meer op het paleis gelet zal worden. Daarom staan die stomme hekken daar natuurlijk nu al. Ja, ook. Dat, dat denk ik ook. En, uh, ja, gottendu... Misschien kijken ze nu ook wel naar ons vanuit een van die raampjes ja, daarboven. Dat, dat, dat zijn ongetwijfeld uh, worden wij hier door verschillende camera's in de gaten gehouden. Maar, we weten vast al dat we hier staan. Ja, Als dat, we dan meeluisteren. Dat, dat, dat, dat denk ik ook. Als we gewoon naar Radio 1 luisteren. Ja. Ja, dan, uh... Moeten we nog een boodschap geven? Of gaan we gewoon wachten? Uh, nou ja, ik ben benieuwd wat er, wat er gaat gebeuren op ja. 30 april. Uh, ja. he, want dit wordt natuurlijk, he, dan, dan, uh, he, dit is de route vanuit het ja. paleis naar, uh, naar de, de nieuwe, nieuwe kerk, kerk. Ja. waar de inhuldiging plaatsvindt. We gaan het zo horen, he? zo uh, na negen. Wat denkt u? Heeft u een idee welke kant het op gaat? Nou ja, het U zit is... toch ook dicht bij het vuur. U ja, kent Van der Laan persoonlijk ja, en zo. Ja, maar het is, het is natuurlijk toch altijd. Eh, waar, waar het natuurlijk om gaat is een soort evenwicht vinden tussen veiligheid en zoveel mogelijk mensen in ja. het mee laten maken. Ja. Nou, ja. ik denk dat we dat zo gaan horen, ja. hoe ze dat uh, denken te ja. bereiken. Ja. En dat er maar niet tegen het paleis gepist wordt. Want dat, nee. wordt dan echt, dat kan echt niet. Meer. Nee, nee. Echt van, oh, gewoon, dat is gewoon niet leuk ook gewoon, voor, nee. voor, voor, voor, voor willem alexander We gaan meewachten, uh, Marcel en Lara. We zijn benieuwd wat er na negenen uh, aangekondigd wordt hier in Amsterdam. Ja, wij ook. Kom je nog terug, ja, wij, blijven, wij staan hier lekker op de dam. We hebben een topplek, toch? En dit is ook leuk. Ja, dit is ook heel leuk. We gaan nog even lekker een beetje rondlopen okay, hier. Oké, tot zo. Ja, over een paar minuten is het zover, vertelt burgemeester Van der Laan. Wat er dan op 30 april allemaal in uh, Amsterdam gebeurt bij de inhouding van koning Willem-Alexander. En daarom is Menno Reemmeijer al uh, in Amsterdam ook. Menno, is iets bekend over wat Van der Laan zal gaan vertellen? Nou, precies wat je zegt. Hij zal uh, wat gaan vertellen over wat er rond 30 april gaat gebeuren. Vooral met de, de feesten natuurlijk. Uh, het werd net ook al even bij Mark Robin aangegeven. Van hoe ga je uh, al die mensen herbergen? Op een normale Koninginnedag dan, dan zijn er zo'n 700.000 mensen. Er worden nu meer dan een miljoen verwacht. Uh, het is net gezegd, het zal niet gaan over de beveiliging. Daar zijn ze nog mee bezig, nat natuurlijk, om alles in kaart te brengen. Uh, maar daar zullen ook uh, minder mededelingen over worden gedaan. We zullen er wel naar vragen. Want uh, op de dam, uh, met een gewone dode herdenking. Op 4 mei kunnen er ongeveer 30.000 mensen. En ik kan me voorstellen dat veel mensen zich afvragen... Ja, moet ik naar Amsterdam komen om die balkon, balkoncerne te zien? Is er dan nog plek op, uh, op de Dam? Nou, daar gaan we naar vragen. Uh, maar vooral ja, de ruimte uh, die er is ook voor de feesten. Welke feesten gaan door? Wanneer gaan die uh, plaatsvinden? Zijn die gewoon op, uh, op 30 april? Zijn die in de avond van 30 april? Of juist weer op 29 april? Uh, daar zal Van der Laan uh, over gaan vertellen. Uh, wellicht ook over het cadeau van de stad uh, Amsterdam aan het konings Paar. Uh, hij heeft al aangekondigd dat er een cadeau komt, maar wat wordt dat dan? Er wordt gesproken over dat ze een vaartocht aangeboden uh, krijgen. Dan is weer de vraag met wat voor boot het gaat gebeuren. Er is dus heel veel gezegd over die koningssloep die in het, Rijks, of in het Scheepvaartmuseum uh, ligt. Nou, daar wordt zwaar aan getwijfeld, ook omdat die gewoon niet zo wendbaar is. En dan zit je weer met het punt van de veiligheid. Dus het zal, als het al varen wordt, een, een boot worden van havenbeheer waar ook altijd de koningin op 5 mei mee wegvaart uh, bij het concert uh, daar op Bevrijdingsdag. Wat zijn van die punten die, uh, die allemaal aan de orde komen. En waar ik persoonlijk ook wel benieuwd naar ben, Lara, is... komt hier ook een motto. Hè? Dat motto was maandag, ik, ik heb het op moeten zoeken, hoor. Mijn droom voor ons land, inspiratie voor onze koning. Dat was van het Nationaal Comité. Nou, wellicht dat Amsterdam uh, ook nog wat heeft bedacht. Maar we gaan het zo horen van burgemeester Van der Laan. Hij is hier net binnengekomen, buiten nog even rustig, een sigaretje groot. En zal zo even na negen uh, vertellen wat er in Amsterdam rond 30 april gaat gebeuren. Oké, okay, dan horen wij jou na negenen terug. Menno hier vanuit Amsterdam. Na negen uur horen we ook een Marcel Bril vanuit Den Haag. Hij volgt minister Dijsselbloem van Financiën vanochtend op zijn tournee. Hij maakt de tournee langs alle oppositiepartijen om steun te krijgen voor extra bezuinigingen dit jaar misschien, maar in ieder geval voor volgend jaar. De Signore Cardinali. Paus Benedictus XVI. Anno Eretto me, humide umile de nella vigna del Signore.